Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse banken zijn bang dat cybercriminelen... vaker aanvallen zullen doen op hun websites. Gistermiddag lag het betalingssysteem Ideal een paar uur plat... door een zogeheten DDoS-aanval. Die was geavanceerder dan eerdere aanvallen. Meestal worden servers alleen bestookt met een extreme hoeveelheid aanvragen. Maar nu proberen de criminelen ook in te loggen. ING en ABN AMRO worden genoemd in de zogeheten offshore leaks. Ze zouden voor klanten tientallen vennootschappen hebben geregistreerd in belastingparadijzen, zoals de Britse Maagdeneilanden. Journalisten van Trouw zijn de namen van de Nederlandse banken tegengekomen in uitgelekte gegevens uit de offshore sector. ING en ABN AMRO zeggen zelf dat ze nooit hebben meegewerkt aan belastingontduiking. In Nigeria zijn bij een ongeluk met een bus, een tankauto en een vrachtwagen zeker 36 doden gevallen. Na het ongeluk explodeerde de tankauto. Er ontstond een brand die uren duurde. Reddingswerkers konden daardoor moeilijk hulp verlenen. Volgens de Nigeriaanse autoriteiten zijn zeker 30 buspassagiers omgekomen en 4 inzittenden van de tankauto. Ook overleden twee kinderen in een nabijgelegen werkplaats die na het ongeluk vlam vatten. De president van Uruguay heeft een diplomatieke rel veroorzaakt door zijn Argentijnse collega Kirchner een oude heks te noemen. Hij deed dat vlak voor een persconferentie, niet wetend dat de microfoons al open stonden. De Uruguayaan zei: Die oude heks is nog erger dan die schele man. Daarmee verwees hij naar de loensende Nestor Kirchner, de overleden echtgenoot en voorganger van de huidige president. De Argentijnse regering heeft de Uruguayaanse ambassadeur op het matje geroepen. De president van Uruguay ontkent dat hij het over de Kirchners had... maar kan niet zeggen wie hij dan wel bedoelde. Het weer in het zuiden bewolkt, maar vanuit het noorden steeds meer zon. De wind neemt af, het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen geregeld zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Door de burgeroorlog in Syrië zijn 4 miljoen mensen direct afhankelijk van hulp.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 Goedemorgen en welkom terug bij het laatste uur van Woord. En daarin kunt u gaan luisteren naar een compilatie van radiofragmenten... met betrekking tot de ontvoeringszaak van Gerrit Jan Heijn. Op 6 april, de datum van vandaag in 1988... wordt Verdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn gearresteerd. Op die dag was het volgende nieuwsbericht te beluisteren. Het recherchebijstandsteam in de ontvoeringszaak Gerrit-Jan Heijn... heeft in Landsmeer bij Amsterdam zes arrestaties verricht. Eén arrestant is inmiddels vrijgelaten. De anderen zijn in verzekerde bewaring gesteld. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoeringszaak. Dat heeft woordvoerder Gelof van het rechercheteam meegedeeld... De politie kwam de zes op het spoor nadat er aanwijzingen waren binnengekomen dat ze beschikten over een deel van het losgeld. Dat eind november werd betaald. De restanten behoren allen tot één gezin. De politie wil niet zeggen of er losgeld is teruggevonden. en op welke manier het gezin bij de ontvoering is betrokken. Sinds woensdag is de voorzitter van de raad van bestuur van het AHOT-concern, de heer Gerard Jan Heijn, spoorloos verdwenen. Ja, en dat was de eerste opmerking van Karel Ornstein. U hoorde daarvoor inderdaad de berichtgeving van 6 april 1988. In een aantal radiofragmenten volgen we de loop van de gebeurtenissen in die tijd. 9 september 1987 is het begin van die dramatische gebeurtenissen. De ontvoering van en naar wat later bleek moord op Gerrit Jan Hein... houdt heel Nederland in zijn greep. Twee dagen na de ontvoering is men dus nog steeds volledig... in het ongewisse wat betreft het lot van Gerrit Jan Heijn. Sinds woensdag is de voorzitter van van bestuur van het AHOT-concern... de heer Gerard Jan Heijn, spoorloos verdwenen. Inmiddels is er een grote zoekactie naar hem op gang gekomen. Aan de telefoon hoofd van de voordering van de Rijkspolitie, de heer Gelof. Meneer Gelof, goedemiddag. goedemiddag. Wat is er precies aan de hand... Wij worden sinds woensdag geconfronteerd met een ja, raadselachtige verdwijning... van de 56-jarige Gerard Jan Hein, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Aangoldconcern. Wat wij tot op dit moment weten, is dat hij op woensdagmorgen vanuit zijn woning in Bloemendaal... rond kwart over acht op weg is gegaan voor een afspraak met een tandarts in Koog aan de Zaan. Dat was om pakweg negen uur dat hij daar moest zijn. Daar is hij niet verschenen. Ook andere afspraken die hij in de loop van woensdag... in de loop van donderdag en ook vandaag had, is hij niet nagekomen. En we hebben woensdagmiddag hebben we zijn auto op het kopje van Bloemendaal... dat is hemelsbreed, pakweg een uh, 500 meter van zijn uh, woning... hebben we leeg en afgesloten aangetroffen. En tot op heden is hij daarbij gebleven. Denkt u aan een ontvoering? Ja, we hebben er in eerste instantie uh, zeer zeker aan zitten denken... omdat het is een, uh, een captain of the industry... en in het verleden de heer Heineken mevrouw Van der Valk, uh, we hebben eraan zitten denken, maar we zijn daar toch een beetje van aan het terugkomen, omdat er tot op dit moment nog bij de familie, nog bij het uh, Aholt-concern een claim is binnengekomen van iemand die zegt van je hoeft niet verder meer te zoeken, want wij hebben hem. Is er inmiddels een grote zoekactie uh, begonnen? Ja, die hebben we gisteren op wat, uh, wat kleine schaal uh, gehad bij het kopje van Bloemendaal. En vandaag is hij erg uitgebreid met een politiehelikopter, speurhonden... en ook diverse zoekploegen die daar uh, bezig zijn. Maar tot op heden hebben we nog niets gevonden. Meneer Gelof, hartelijk dank. De nu voor de WNN Gerard Jan Heijn is de broer van Albert Heijn... de president van het ahlert Concern. Behalve de supermarktketen Albert Heijn vallen ook de winkels... Miro, Alberto en Ethos onder het concern. Verder behoren de AC-restaurants en Amerikaanse handelsketen... Buy Low en Giant Food Stores bij Ahold. Vorig jaar was de omzet van het concern 11,5 miljard gulden. Karel Ornstein verzorgde dit verslag op 11 september 1987, twee dagen na de ontvoering van Gerrit Jan Heijn. Op dat moment nog een raadselachtige verdwijning genoemd en naar later zou blijken was de Ahold topman op dat moment al niet meer in leven. Men ging er echter wel vanuit dat hij na betaling van het inmiddels dan geëiste losgeld gezond en wel vrijgelaten zou worden. Inmiddels is het maar liefst 80 dagen later, maar er is nog altijd geen levensteken. De ontvoering van Gerrit Jan Heijn is na 80 dagen in een beslissend stadium. Afgelopen nacht is een deel van het losgeld betaald aan de ontvoerders van Gerrit Jan Heijn. Het overdragen van een ander deel van het losgeld mislukte. De politie spreekt dan ook van een onvoltooide actie. Het losgeld is bezorgd zonder dat de familie Heijn... ook maar één levensteken van de AHOL-topman heeft gekregen. Er is nog steeds geen spoor van hem. Volop activiteit afgelopen nacht op het hoofdbureau van politie in Haarlem. Hier werkt het zenuwcentrum in de zaak Heijn. Het team van topmensen van politie en justitie... dat alle opsporingsactiviteiten coördineert. Niet eerder stonden er s'nachts voor het hoofdbureau zoveel rechercheauto's als afgelopen nacht. Er vertrokken een groot aantal onopvallende wagens vanaf de binnenplaats van het bureau. De bestemming bleek een gebied te zijn ten westen van Arnhem. Daar loopt door de bossen de snelweg Arnhem-Utrecht. Onder de A12 door zijn een aantal viaducten. Om het tunneltje van een zandweg naar het Bünderkamp Bos, de Kruislaan, daar ging het om. Tegen vier uur, vanochtend, werden in de omgeving een groot aantal rechercheauto's gesignaleerd. Het eerste bord langs de snelweg die de afslag Oosterbeek-Arnhem-Hoge Veluwe aangeeft, speelt een belangrijke rol. Kilometer paal 117,5 staat 300 meter voor dat afslagbord. De bezorger van het losgeld, een Aholt-medewerker, moest hier de berm in lopen. Zijn voetafdrukken zijn nog te zien in de bladeren. En bij deze eik moest de bezorger een tas achterlaten. Een tas vol geld en diamanten. In de tunnel wachten één of meerdere ontvoerders. In het bos wachten ook rechercheurs. Maar zij misten het moment waarop de ontvoerders de tas met miljoenen weghaalden bij de eik. En op dat moment was de politieradio niet gecodeerd. Ik heb zo het idee dat ze het meteen in het donker al weg hebben gehaald, Sjaak. Gewoon onverlicht. Want uh, op het moment dat jij mij afzette, toen was ik nog maar nauwelijks uit de auto of te bewogen al... Ah ja. Nou Wil, jij bent de enige die uh, een beetje de indicatie kan geven. Als dat niks ligt, Nou ligt, ja, dan is het uh, jammer. We houden het op. Wij kijken voor alle zekerheid daar nou, nog heel even aan deze kant. Maar uh, nou, je zal wel meegeluisterd hebben. Dan neem ik aan dat ze het in het donker weggehaald zullen hebben met een ongelichte auto. Ja, dat denk ik ook okay. Vlakbij hing ook een politiehelie in de lucht. Iedereen kon die helikopter horen boven de bossen van de Bundekamp. De politie heeft dus niemand kunnen pakken. Ze spreekt dan ook van een onvoltooide actie. De tas met geld en diamanten was snel weg bij de eik. Een voetafdruk in de natte grond is de enige stille getuige. In Aardenhout wacht de familie Heijn in spanning op de afloop. Zonder dat ook maar één van de gevraagde levenstekens is ontvangen is een onbekend bedrag aan losgeld betaald. De familie Heijn had de politie gevraagd uit de buurt te blijven van de plek waar het losgeld zou worden gedeponeerd. Maar dat gebeurde dus toch. De grote vraag is of de ontvoerders genoegen nemen met alleen dit deel van het losgeld. En of zij de 56-jarige Gerrit Jan Heijn na 80 dagen gevangenschap vrij laten. De hoop was er dus nog steeds op gevestigd dat Gerrit Jan Heijn vrijgelaten zou worden. Echter, na het lange wachten en zeven dagen na het betalen... van een deel van het losgeld, lijkt de hoop toch ijdel te worden. Mevrouw Hank Heijn doet een klemmend beroep op de ontvoerders... om haar man vrij te laten, dan wel contact op te nemen. De echtgenote van Gerrit-Jan Heijn doet vanavond een klemmend beroep... op de ontvoerders om haar man zo gauw mogelijk vrij te laten. Ze doet de oproep een kleine week nadat er losgeld is betaald. Maar sindsdien hebben de ontvoerders niet meer van zich laten horen... De familie Heijn maakt zich dan ook ernstige zorgen over het lot van Gerrit-Jan. In een uiterste poging om het contact weer te herstellen... doet mevrouw Heijn deze oproep. Ons vertrouwen in een goede afloop van de ontvoering van Gerrit-Jan... duurt nu al 86 dagen. We hadden gehoopt dat u mijn man zou vrijlaten... nu wij al het mogelijke hebben gedaan om u het losgeld te overhandigen. Vandaag, zeven dagen later blijkt dat echter niet te zijn gebeurd. Wat de media allemaal hebben gepubliceerd... over de aflevering van het Losgeld... mag u ons niet aanrekenen. Daarom vraag ik u uit het diepst van mijn hart... laat Gerrit Jan zo gauw mogelijk vrij... zodat er een einde komt aan deze leidensweg. Als u dat niet van plan bent... vraag ik u met klem om snel op de gebruikelijke wijze... weer contact met ons op te nemen... Wij kunnen dan zonder inmenging van buitenaf nadere afspraken maken. Wij willen immers maar één ding. En dat is een spoedige thuiskomst van onze Gerrit Jan. Laat ons niet nog langer in onzekerheid. Want op deze manier verder leven is voor iedereen onmenselijk. Mevrouw Hank Heijn deed deze bewogen, maar ook zo beheerste oproep, 86 dagen na de ontvoering van Gerrit Jan Heijn. Wat een kracht spreekt er uit deze dame. In 2006 verscheen het boek De Verzoening van journalist Alex Verburg. En daarin vertelt Hank Heijn niet alleen over haar dramatische jeugd... en haar tweede jeugd in het naoorlogse Nederland... maar ook en vooral over de liefde van haar leven, Gerrit Jan Heijn en de beproevingen die zij en haar gezin hebben moeten doorstaan. Het was de eerste en de laatste keer, zo las ik ergens... dat Hank Heijn haar verhaal zou vertellen. De ontknoping zou even gruwelijk als verbijsterend zijn. Op 6 april, de datum van vandaag in 1988, wordt Ferdi E. gearresteerd. Het hele gezin uit Landsmeer wordt opgepakt. En daarmee waren de volgende slachtoffers van deze verschrikkelijke misdaad bekend. Het gezin van Ferdi Elsas. Want zo kun je dat volgens mij wel noemen. Na uitgebreid verhoor te zijn bleken ze namelijk totaal niet op de hoogte van de daden van Verdi E. Els Hupkes, de echtgenote van Verdi E, schreef een boek getiteld De Kleine Brit. Het verscheen bij Bert Bakker. Het werd nadrukkelijk als een literaire roman gepresenteerd, maar het verhaal is ontleend aan haar eigen ervaringen. Max Sipkes had er in 2000 een heel boeiend gesprek over met haar in een aflevering van VPRO aan de Amstel. In de vroege ochtend van woensdag 6 april 1988 worden de dan 45-jarige werkloze ingenieur Verdi E en zijn even oude vrouw Els Hupkes en hun kinderen tijdens een bliksemactie door een arrestatieteam van hun bed gelicht. Enkele dagen later vindt de politie in en om het huis het losgeld betaald aan de moordenaar van de eerder ontvoerde topondernemer Gerrit Jan Heijn. Verdi E bekend en zijn vrouw en kinderen blijken na langdurige verhoren van niets te weten. Nu de straf de tbs-behandeling van Ferry E. er bijna op zitten... volgend jaar komt hij vrij, heeft zijn vrouw Els, die nog steeds zijn vrouw is... haar ervaringen sinds die dag verwerkt in een roman getiteld De Kleine Brit. En Max Sipkus had gisteravond een lang gesprek met Els Hupkes. Twaalf jaar geleden, toen hebben we elkaar voor het eerst gemoet. was twaalf jaar, hè? of dertien jaar geleden. 10 april 1988, dus dat is uh, 12,5 jaar geleden. Toen werd ik bij de VPRO gebeld met het verzoek... om je advocaat te helpen om de persopast aan te houden. Ja, al die tijd heb ik dat natuurlijk niet, ge niet ge gemerkt. Niets Waarom gemaakt. niet? Omdat ik in die cel zat en verhoord werd. Ja, maar toen ben je op zaterdagmiddag vrijgelaten. Uh, zaterdagmiddag uh, tegen zes werd ik vrijgelaten. En toen ging ik met de advocaat... Iemand had mijn kleren gebracht, ik weet niet meer wie. Want ik, al die tijd had ik een witte overrol aan... Uh, toen ben ik uh, bij de advocaat in de auto gestapt. Ze hebben heel spannend overal doorheen gereest. Ik herkende niets. Ja, want hij was doodsbang dat de pers achter je aankwam. Ja, en nou, hij zat dus in een spannend jongensboek. Mij ontging dat allemaal, want die pers... Uh, ja, ik, ik, ik, ik wist het gewoon niet. En toen kwamen we in het huisje van de advocaat... en daar heb ik jou ontmoet. Maar dan moet jij zelf even vertellen hoe, hoe het ging. Want het is, ik, weet het, ik weet het niet meer. Nou ja, de opdracht was... Hou de pers op afstand. En toen... Hadden we in een, in een opwelling bedacht, weet je wat, dan nemen we er gewoon als het ware zelf in huis. He, want bij een journalist ja, ja, ja, denkt niemand dat ze ja. zit. Ja, ja. En toen vertelde je dat jouw ouders uh, ruimte hadden om ons uh, te huisvesten. Ja. ja. Dat was heel bijzonder. Want je was op een idioot vroege tijd uit het bed gelicht. Uh, we waren woensdagmorgen, ik heb om half vijf, uh, uit ons bed gelicht. En we hadden die nacht heel lang spelletjes gespeeld. Oh, Helle, als ik me goed herinner. Tot, ik, ik meen tot half drie. Jullie samen? Ja, met de kinderen. En met je man? Ja, ja met Freddy ook, ja. Uh, ja, en, en de verhoren begonnen meteen, ja. morgens vroeg. En dat ging uh, door tot uh, s'avonds. En toen had Ferry inmiddels bekend dat hij die moord had gepleegd. En hij had ook verteld... Waar... Hoe was dat voor jou? Jij hoorde? Want jij wist er totaal niks. Nee, dat, dat was nee. het. Ik heb wel, nou, ik, ik, dan kom ik toch weer terug op mijn boek, want ik heb dat wel een beetje beschreven in mijn boek. Ik, ik heb dingen gemerkt, maar dat is, een, dat is een hoofdstuk apart. Dat wil ik even laten rusten nu. Uh, hoe dat was, toen, ik, toen mij werd verteld dat Verdi een moord had gepleegd. Hoe is het als je hoort dat je man een moord heeft gepleegd? Um, ik heb dat uh, pas uh, toen ik schreef, heb ik dat een beetje kunnen... Um... Dus dat is een jaar of zes, zeven later pas? Uh, tien, toen ging je tien, schrijven? Tien jaar, later, tien jaar later, ja. Heb ik eigenlijk kunnen pas voor het eerst kunnen herbeleven wat er toen gebeurd is. Ik heb het zelf namelijk nooit begrepen wat er gebeurde, want ik voelde helemaal niets. Je voelde helemaal niets? Ik voelde niets. Mij werd verteld, uh, je, je, je man heeft, uh, heeft Hein vermoord. En ik uh, herinner me dat ik uh, niet antwoordde, niet reageerde. Wist dat ik me stil moest houden. En dat ik als een gek probeerde beelden in mijn hoofd te krijgen... Want mijn hoofd was zwart, was leeg. En ik kon me er, ik had geen, ik kon me er geen voorstelling van maken. Um, S'avonds vertelden ze me dat Verdi had bekend. En dat ze, hij had verteld... Nee, geen, wacht even. hij had verteld waar het, waar het lijk uh, lag begraven. Het belangrijkste toen die avond was... dat Ferdie niet wilde vertellen waar, de, waar het losgeld was... Uh, hij wilde dat pas vertellen als hij mij gesproken had. Uh, ze zijn dus als een gek met mij en uh, de auto, zei ze, had een andere plaats, zijn ze naar hem toegereden. Dat was, vonden zij natuurlijk ook heel erg verdacht. Toen hebben ze jullie met elkaar in contact gebracht? Misschien hebben elkaar gezien die avond, ja. Wat is er toen gezegd? Uh, we zeiden niets, we liepen op elkaar af en vielen elkaar in de armen. Eindelijk had ik iemand die vertrouwd was. Ik was eindelijk, iedereen was vijandig. Mijn hele omgeving was vijandig. En ik was zo blij dat ik in zijn armen stond. En toen zei hij iets voor het eerst tegen mij. Hij bood zijn verontschuldigingen aan. Oh ja? Ja. Hoe deed hij dat? Heel formeel. Hij zei, uh, Els, ik wil je mijn verontschuldigingen aanbieden. En ik voelde heel erg medelijden. Jij voor hem. Ja, ja. ja, ik wist dat er iets heel diep tragisch was gebeurd. Niet alleen voor de familie hij, maar ook voor hem. Ja. En wat het voor ons voor consequenties had, dat, dat overzag ik toen nog niet. Ik, ik zag er iemand staan die volkomen verloren was. Uh, maar eigenlijk werd de emotionele band werd daardoor heel erg uh, ja, versterkt. Achteraf gezien, intuïtief, is het gewoon een, een, een emotioneel goede set van hem geweest... In ieder geval was ik blij dat hij het gewoon zo gedaan had. Uh, toen. Uh, ja, we, we waren een beetje in elkaar. We gingen een beetje in elkaar op. En de politie greep toen in. De, de recherche. Uh, ze zei toen. Uh, nee, ja, dan, je wilde je vrouw een vraag stellen. En Fedi was een beetje stuntig: ja, uh, ja. Als ze, ze willen weten. Uh, waar, ik, uh, waar ik het losgehaald uh, verstopt heb. vind jij dat ik dat moet vertellen? Uh, dan zei ik: Sorry, dat uh, uh, Ik distancieer me. Je hebt het allemaal alleen gedaan, dus zou je ook alleen moeten opknappen. En toen werden wij we uit elkaar gehaald. Ja. Dat was de eerste avond. En dat geld lag hier in het huis? Uh, hij had wat geld in de auto. Uh, de achteraf gezien begreep ik toen waarom hij in die periode afpersperiode... of toen hij dat geld binnen had, dat, dat, dat hij helemaal niet meer prijs stelde... met hulp bij het auto wassen. <lacht> dat was, dat is, ik zou je even helpen met de auto, nee, nee, doe ik wel alleen. <lacht> dat vond ik heel vreemd, want hij vond het altijd heel fijn als ik hielp. Ik vond het best. Jullie, jullie hebben eerst lange tijd hier gewoon met elkaar geleefd. Je wist absoluut niet wat, wat er gebeurd was, wat hij gedaan had. Dat heeft hij voorkomen voor zich gehouden. Ja. Ben je daar boos over? Nee, ik ben nooit boos geweest. Je bent nooit boos geweest? Nee. Niet, oh, nee, oh, nee. Waarom niet? Um, als je als een vulkaan uitbarst, dan word je niet boos. Als een, een orkaan... Of nee, maar een, een dat ramp. gaat vanzelf en hier is wat gedaan. ik, nee, ik ervoer het als een natuurramp. Ja? Ja, ik ervoer het als een Griekse... Was het een ramp. ramp? Het was een ramp, ja. Het was een, ja? het was een natuurramp. Het was een... Uh... Hoe groot was en, die ramp? En het, en het was ook een... Het was, een, het, het was, ja, ik, het was ook een, een tragedie. Het was een Griekse tragedie. Het was zo groot. Ik... kan nee, nee, ik was niet boos. Nee. nee. Hoe was het voor je kinderen ja, daar kan ik niet zomaar even antwoord op geven. Eigenlijk moet je dat zelf vragen. Mm -hmm. ik, ik vind niet dat ik voor de kinderen kan antwoorden. Maar het is ook niet, het is, het is niet hoe vind je dat? Of, uh, je, kunt, je kunt inderdaad vragen hoe vond je dat toen? Nou, nee, ik bedoel je, meer ja. met die vraag hoe uh, is het in die periode je kinderen vergaan? Nadat het bekend werd. Ja. Uh, ja, er heerste diepe verslagenheid. Uh, en de kinderen hebben alle drie uh, op een heel verschillende manier gereageerd. Maar uh, op het eerste gezicht, uh, allemaal gingen we door eigenlijk. Wilden we ook doorgaan. Dat herinner ik me ook van de eerste periode, dat ik veel met jullie opdrok. Eigenlijk je wou gewoon, gewoon ja. weer op gang komen en maar, snel eigenlijk ook weer aan het werk. Eigenlijk zit je in een, uh, dat, dat zie je pas achteraf, eigenlijk zit je dan nog in een ontkenningsfase. Ik dacht ook, ik ga gewoon door. Ik had nog een expositie. Daar ja. heb ik gewoon door laten gaan. Iedereen zegt, goh, wat dapper, wat goed. Maar er is helemaal niks dappers samen. want je zit nog in je oude routine. Maar en, hoe is je kinderen vergaan? In de loop van de tijd. Mm -hmm. Ja, maar dat is, is zo'n lang verhaal, Max. Dat is, um, ik kan dat niet zomaar even antwoord op geven. Um, ze, alle, de, de kinderen, alle drie op hun eigen manier, zijn door, hebben, hebben verschillende fasen doorgemaakt. Um, zijn ze gelukkig? Nu. Nu. Um, een van de kinderen, dat was de jongste, die, die, die, die reageerde eigenlijk net zoals ik zelf: Praten, praten, praten, praten, praten. En die voren, die zijn ongeveer duizend keer besproken. Iedere keer andere details, iedere keer... Gewoon, uh, we krijgen er ook geen genoeg van om iedere keer hetzelfde te, te bespreken. Ja, ja. Dat was de jongste. Ja. Uh, nou, de middelste, uh, die distancieerde zich. En als wij daarover praten, dan verliet hij de kamer. Of hij ging naar boven, hij, die, wilde, die wilde daar niet over praten. Die wilde daar gewoon niet over praten. Hij... Dat was al gelijk niet zo. Hij wilde vanaf de eerste dag niet praten. Oh, nee. ja. Hij heeft dat zelf wel omschreven. Hij was, de vloer was onder zijn voeten weggezakt. Hij kwam in, in, in, in een dichte mist terecht. En hij zei: Tot de dag van vandaag zegt hij: Daar ben ik nooit meer uitgekomen. Ja. En dat is nog steeds zo. Toevallig was hij hier. Hij is, verslaafd, hij is verslaafd naar drugs geraakt. En toevallig een paar dagen geleden was hij hier. Hij ja, was een kikker. Maar uh, we gingen spelletjes spelen. Want de jongste was er ook. Ik noem geen namen. De jongste was er ook. Uh, het, het was heel raar. Die jongen die is van de stond en afwezig en reageert nergens op. Maar dan, dan gaan we spelletjes spelen. Dan is hij opeens heel keen. Wint hij alle slagen? Want een spelletje waar je bij, bij moet nadenken. Het werd heel gezellig. We, we hadden al besloten dat hij de hele middag zou blijven, zou blijven eten. En toen werd ik gebeld uh, door, door de artgever. Uh, die moesten een of andere slogan bedenken voor, voor een advertentie. En uh, ze noemden, ze deden een voorstel. Ik vond het veel te sensationeel, was ik het helemaal niet meer eens. Ik maar ik had de kinderen hier zitten, dus ik besprak het even met ze. Zij waren het ook niet meer eens. En opeens stond hij op en zei ik ga, weg was hij. Hij is de hele middag niet meer gebleven, heeft niet meer met ons gegeten. Is hij daardoor ook aan de heroïne gegaan? Nou, dat kan ik zo niet zeggen. Als, stel dat hij alles mee had gehad. Dat is wel iets wat je denkt. Van geen wonder. Uh, ja, dat kun je denken. Maar dat weet je niet. Nee. Ik, ik kan daar geen antwoord op geven. Nee. Het zit ook een zekere... Je hebt ook te maken met persoonlijkheid. Het is natuurlijk ook een ramp als je zo naar de heroïne gaat, trouwens. Hè? Dat is een ramp. Dat is een ramp, dus ja. dat is de tweede ramp. Uh, ja, daar nou zijn er nog meerdere rampen gebeurd. Ja? Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen nu. Daar heb ik niet zo zin in. Nee. Nou, eh... Uh, uh, het zou kunnen zijn, bestaat er bijvoorbeeld vergeving? Vergeving, uh, um, Ik denk dat er dingen zijn die je niet kunt vergeven. Wat verder heeft gedaan, kan ik hem niet vergeven? Dat, dat, dat kan ik niet. Nee. En daar heb ik wel heel lang over... Dat, uh, ik die eerste jaren, lange jaren, we moesten we overleven... en dan dacht ik daar niet zo erg over na. Maar er is een punt gekomen dat ik daarover ging nadenken. Ja. Um, uh, ook met behulp van een psychiater, uh, die heeft me op mijn spoor gezet. En, uh, uh, waardoor ik uh, voor mezelf onder woorden kon brengen... ik kan het niet vergeven. Nou oh ja, dat, dan is de vraag, waarom ga je niet weg bij een man... die, die je leven zo geblokkeerd heeft? Ja, maar er uh, uh, zitten natuurlijk heel veel, uh, daar zitten heel veel kanten aan het verhaal. Toen ik destijds Ferry tegenkwam... een van de redenen waarom ik hem zo, hem zo leuk vond... was omdat ik hem spannend vond... Uh, en uh, op een of andere rare manier... ook de, de, de rottige dingen, de zware dingen... en de verdrietige dingen en de pijnlijke dingen... het hoort er wel bij. Het geeft ook een verdieping aan je leven. Je hebt ook het gevoel dat je de, de volle kan des levens uh, toegediend krijgt. Ja, het, het klinkt zo stom, maar... Maar goed, er zullen ongetwijfeld mensen tegen je hebben gezegd... ga toch weg bij die vent. Ja, dat was al een beetje de vraag die meest gesteld werd... vlak na alles gebeurd was... Uh... Ga nou weg bij hem? Nou, nee, ga je nu van hem scheiden, als? Ja. Dat, was een heel, dat was eigenlijk een... Maar eigenlijk vanaf de eerste dag, zei vanaf je... De eerste, uh, nou, dat weet ik niet, dat weet jij dus ja. nog. Nou, ik weet dat je toen een paar dagen... toen je, toen je, toen je een beetje uit het ergste roest kwam... eigenlijk al duidelijk maakte dat dat niet bespreekbaar was. Nee, dat is het ook nooit geweest. Nee. Waarom niet? Is dat huwelijkse trouw... Uh, nee, dat is is geen... dat niet heel gereformeerd? Van je, je, je bent tot elkaar veroordeeld? <lacht> nee, me niet kwalijk. Uh, nou ja, je, ook, je kunt, er alle, je kunt er op alle mogelijke manieren... Je, nee, het is een beetje moeilijk om, om te vertellen hoe dat zit. Ik, eh, uh, waarom, ik, ik, waarom ik denk dat het niet kan... is omdat ik weet dat we het elkaar toch weer opzoeken. Ja? Ja, dat weet ik gewoon zeker. We gaan toch weer meteen bellen met elkaar en praten en schrijven. En, en daar kan het hele gezin ook weer mee leven? Met het feit dat wij bij elkaar zijn gebleven. Ja. Of dat we, dat we, we zijn natuurlijk gescheiden als het best, want hij zit in de gevangenis. En ik, we leven hem niet samen. dat is heel kunstmatig natuurlijk wat hier plaatsvindt. En het, is, het, is helemaal, het is helemaal de vraag hoe het gaat straks. En dat wordt echt een beproeving. Ja? ja, dat denk ik wel. Ja, omdat hij heeft een, een, een geleerd in die 13 jaar, of bijna, bijna 13 jaar... om afgezonderd in een hokje te leven, zich af te sluiten. Ik ben veel, en veel zelfstandiger geworden. Um, ik denk dat het... Ja, ik denk dat, ja, het zal moeilijk worden, denk je niet? Weer... Lijkt het. Kunnen jullie bijvoorbeeld oh, nog een gewone, lekkere ruzie hebben hier thuis? Ja, dat, dat kan, die vraag kan ik niet beantwoorden... want die, die mogelijkheden hebben we nog helemaal niet gehad. Dat weet ik dus helemaal niet. Nee, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat uh, over een bepaalde tijd, binnenkort is ze weer thuis. Uh, hoe moeten jullie hier met z'n tweetjes volstrekt gelijkwaardig. Want die relatie is niet gelijkwaardig meer. Hoezo ho, niet? Nou, uh, je, ik kan me voorstellen dat je een lekkere woordenwisseling hebt, dan kun je iemand voor alles uitmaken wat je wil. Uh, maar moet je eens kijken wat je mij hebt aangedaan. Ja, dat soort... Uh... Nou ja, dat is, nou, dat is een, een valkhal. Ik, ik, ik denk wel als dat, dat, dat op voor... dan zou er opeens een soort woede moeten komen. Ik heb uh, in de afgelopen jaren wel af en toe woede gehad, hoor. Het is niet uh, dat ik al die tijd... Uh, dat je het niet kent. <lacht> nee, helemaal, helemaal nee, niet. Nee. Uh, weet, je, weet je, ik denk dat... Uh, ik, denk niet, ik denk niet dat ik dat soort dingen voor de voeten zal werpen. Omdat ik heb gezien hoe, hij zelf hoe zeer hij zelf geleden heeft. Hij, hij heeft het zo zwaar gehad. Hij is, hij is echt diep door, het, hij is diep door het stof gegaan. En hij heeft zo, zelf zoveel pijn en verdriet gehad. En die man heeft gewoon, ge hij is gewoon diep geleden. Zo iemand ga je niet ga je niet ook nog eens dingen voor de voeten... Dat, nee, ik denk niet dat je dat doet. Zelfs niet in een ruzie. Dus ik denk wel dat je ruzie kunt hebben over triviale dingen. En misschien dat er zelfs wel eens een kopje tegen de muur gaat. Want hij, hij is wel temperamentvol. En ik ook wel. En de, uh, maar we worden ook een dagje ouder. Um, ik, ik, voor zover ik het nu kan beoordelen... denk ik niet dat dat... Op die manier uh, gaat het ontsporen. Maar we hebben wel afgesproken zodra hij vrijkomt dat we samen naar de psychiater gaan. Om nog, uh, wat, dat uh, doe je ook niet voor niks. Nee, omdat uh, zowel hij als ik toch, ze toch uh, niet helemaal gerust op zijn. En, er zitten wel wat angsten. Niet angsten voor, voor, uh, voor moord en zo. Dat, dat, niet dat soort angsten. Maar uh, van hoe uh, gaan we, uh, kunnen we elkaar de ruimte geven en, de, en de, kunnen we ons zo gedragen dat we onszelf lekker voelen bij elkaar. Dat moet wel leuk zijn, anders doe je het niet. Maar ja, je kunt altijd nog uit elkaar. Ja. Hij is ook slachtoffer, ja. Waar is hij slachtoffer van? Je hebt dat begrepen, denk ik, zo langzamerhand. Hè? Je hebt begrepen hoe iemand zover komt. Uh, nou, wat hij gedaan heeft, eerlijk gezegd... Uh, ik kan me daar nog niet echt even plaatsen, nee. Dat iemand, eh, ik kan wel begrijpen dat iemand in de vernauwing raakt. Eh, maar dat, in de vernauwing? Ja, in de vernauwing. Ja. Dat iemand, eh, dat, hij beschrijft het zelf helemaal. Hij zegt, dat, ik was een vliegwiel. Eh, dat toen het eenmaal, een heel groot, zwaar vliegwiel. en Toen dat eenmaal op gang was gekomen, ging het steeds sneller draaien. En dan kon het niet meer stoppen. Hij ging een tunnel in waar geen weg terug was. Ja, zo kun je het ook zeggen. Hij noemde het zelf een vliegwiel. Dat, ja. dat, dat, dat, het ging zijn eigen leven leiden. Hij kon het niet meer stoppen. Dat mechanisme, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar hij was, hij was niet kwaad op hein of zo. Hij, nee, nee, was, nee. hij was kwaad geworden in zichzelf. Nou, je stelt nu vragen die je eigenlijk aan hemzelf zou moeten stellen ja. ook weer. Alle, Jawel, maar jij vragen... hebt daar een... Ik, ik zoek naar jouw begrip. Ik zoek... Nee, maar het begrip van wat, dat hij iemand in koele bloeder heeft kunnen vermoorden... iemand die hem niet had aangedaan... Dat, dat, dat is er bij mij niet, omdat ik me daar... daar kan ik me niet op verplaatsen. Gaan... Ja omdat het is ingewikkeld. Het is uh, gekrenktheid en. en um... De gekrenktheid van hem? Ja, hij was gekrenkt. Hij was diep gekrenkt. Ja. Na een zwaar arbeidsconflict? Uh, ja. Um... En hij liep met zijn gekrenktheid rond en kon daar jaren... geen uitweg voor vinden. Al jaren liep hij met die gekrenktheid rond. Uh, op... Al jaren? Al jaren, ja. En die, die ging maar niet weg? Nee, dat werd steeds erger. En de gekrenktheid stuurde hem de tunnel in. Ja, die heeft dat denk ik wel, ja. ja. En toen was er eigenlijk geen weg terug? Toen was er geen weg terug, nee. Dus dan zeg je eigenlijk, ergens kon hij het niet helpen? Nou, dat gaat me weer te ver. Oh. Ja, want dan, dan komt het begrip verantwoordelijkheid komt weer boven. En ik vind dus wel dat hij verantwoordelijk is. Ja. Maar goed, die verantwoordelijkheid heeft hij ook gedragen. Hij heeft ja. in de, de baai ja, gezeten. Ja, neemt hij ook. Ja, maar ja. afgezien daarvan, hij, hij, hij neemt volle verantwoording ook. Hij ja, heeft zich vaak verraaien gevoeld. Hij heeft een eigenschap, dat hij een hele onhandige, sociale onhandige eigenschap... dat hij oprecht is en van anderen verwacht dat ze oprecht zijn. En iedere keer als anderen hem een streek leveren... dan trekt hij zich dat heel erg aan. Je zegt, eigenlijk heeft hij een bepaalde karaktertrek... waardoor hij ja. niet kan tegen onrecht, zo benoem je het. Dat is het, ja. Ja. Um, die karaktertrek is er, ja. die dan zou hij dus, zou op de een of andere manier... nog een keer uit de band kunnen springen. Ik wil niet zeggen dat hij onmiddellijke moord pleegt, nou, maar... Hij zegt, ik heb met uh, ja, Dat Het is heel cynisch, ik weet ook niet meer precies hoe hij het zei. Het is gevaarlijk om te citeren, maar... Hij, uh, hij zei, ik ben één keer verschrikkelijk uit de bocht gevlogen. Als een gekrenktheid heeft hij als het ware daarmee... in één klap, dat het niet gedaan. Eh... Uh, Daarmee is het eigenlijk ook over. En daar ben ik ook van overtuigd. Even over die pers nog. Heb je veel belangstelling van de pers? Ik heb heel veel belangstelling van de, van de pers. En de, um, nou, zit ik zelf in een hele rare dubbele rol. Want, ja, ik uh, ook hoor. Maar... Ja, jij ook. Uh, door, door dat boek uh, zit ik in een rare dubbele rol. Wat, ja, want uh, je moet eigenlijk toch wel wat... Alleen, uh, ik heb voor de mezelf... Het uitgeven wil natuurlijk publiciteit. Uh, ja, um, oorspronkelijk wilde ik dat niet. Maar ze hebben me uh, toch weten te lubben om dat wel te doen... Um, Oké, okay, doe ik. Um, ik heb voor mezelf een onderscheid gemaakt. Uh, je hebt de bezoedelende pers en je hebt niet bezoedelende pers. En die bezoedelende pers, nou ja, dat laat ik dan maar links liggen. Ik wilde eigenlijk helemaal de, de, de, Ik voelde ook geen emoties bij, moet je eerlijk bekennen. Ik lees het ook niet. Het is uh, zo, nee. zo, zo, het, zo, het, uh, Dit weekend barst. Het media geweld, zoals je dan zelf hebt gekozen, los. Een publicatie ja maar, dat, dan, ja, maar dan ben ik zelf aan het woord. Dus wat tot nu toe gebeurde, dat was dat ik het niet in de hand had. Dat we het niet in de hand hadden, inderdaad. En dat je het allemaal over je moest laten komen. En je hoopt dat het hier nou over is? Ja, dat hoop ik wel, ja. ja. Ja, dat hoop ik van harte. Ik hoop eigenlijk dat mijn boek een eigen leven gaat leiden. Dat ik uh, dat los kan. Dat sowieso laat je dat los. Um, ik hoop dat het boek uh, zo sterk is dat het uh, op eigen kracht verder kan. Want het uh, boek wordt ook behoorlijk belaagd natuurlijk. Sorry. Omdat uh, je je afvraagt van uh, waarom doet het mens dat? En uh, waarom moet ze zo nodig? En, ja. um, um, waarom moeten ze zo nodig? Ja. Was ja. therapie voor de? Uh, voor mij? Um, ik heb, ik, ik, ik, ik heb uh, al heel veel gedachten aan Bij Mijn vanmiddag heb ik ook nog even over nagedacht. En toen had ik eigenlijk de beste formulering. Dat boek heeft zichzelf geschreven. En toen het af was, eh, vond ik het mooi om het in la om het laad te leggen. Heb je het als boek geschreven of heb je het als. Ik heb het. Um, uh, ik was, uh, uh, was erg in de war. Twee jaar geleden dus? Uh, twee, ja, ruim twee jaar ja. geleden. Um, ik kon niks meer, ik was lam. Ik zat op de bank voor me uit te Er kwam echt niks met mijn vingers. Ik had toen eindelijk ruimte. En ik dacht, ik had al die jaren gedacht: als ik weer ruimte krijg, dan ga ik schilderen. En toen had ik die ruimte. En ik, ik was verland. Ik kon helemaal niks. Ja. Um, toen, ik heb heel veel buiten gelopen. En ik uh, liep altijd te praten met mezelf. En daar is het misschien uit voortgekomen. Dat ik uh, merkte dat ik verhalen vertelde. En dat ik opeens een bepaalde structuur had... waarin ik die verhalen een plaats kon geven. Heel langzaamaan konden al die verwarde gedachten... structuur krijgen in de zinnen. Ja, en ik heb dus uh, al die dingen die tegelijk gebeurden... en die heel verward waren, een brei. Ik was oorspronkelijk van plan, uh, toen ik begon te schrijven... om het ook zo op te schrijven, als een brei. Want het was een brei. Maar dat maakte mijzelf niks duidelijk. En ik wilde voor mezelf ook dingen duidelijk maken. Ik wilde ook... Um... Ja? Ik had veel emoties niet gevoeld. Ik zei al toen, mij werd verteld dat uh, uh, Feli Heijnen had vermoord. Toen uh, voelde ik niks. Dat heb ik altijd heel raar gevonden. Uh, door dat schrijven uh, is, is dat gevoel teruggekomen. Omdat ik er weer doorheen ging... Uh, kreeg ik dus emoties die ik eerder nooit ervaren had. Um, en ik ben de dingen uit elkaar gaan halen. Al die breien ben ik... Um, gaan rubriceren, zou ik maar zeggen... En zo, zo, is men, zo kun je mijn boek ook lezen. Het zijn allemaal aparte verhalen, aparte hoofdstukken die samen één geheel vormen. Ja. Met een subboek, er doorheen, in de derde persoon, en dat, is, dat zijn de gesprekken met de psychiater. Ja. En daar kan ik dan een beetje, uh, heel een beetje analyseren, want ik wilde niet analyseren. Mm -hmm. eh, Tel als ik te praten, zit ik er ook gelijk over te denken. We hebben dit voorgesprek al heel eventjes over gehad. Verdi ja. um, komt terug binnenkort. Um, die, kan die relatie gelijkwaardig worden? Want er, ergens vraag ik me niet ja, af of, me, ja, of, of, of, het niet, of ook verder niet ergens een soort kind van je is. Ja, uh, ja. ja dat vroeg je al. Ja. Ja, ik zei ja, dat, soms is verder een kind, ja. Dat... ja. Ben je niet ook een beetje de moeder van Ferdy dan? Uh, ja, ik ben ook een beetje de moeder van Ferdy. Ja. Maar zo praat je ook, hè? Ja. Je neemt hem ook in bescherming. Ja, dat is moeilijk om te bekennen, maar het is wel, ik, vind het, ik vind het zelf een hele vervelende rol. Maar het is, uh, ik betrap erop dat het wel zo is, ja. Uh, het is alsof jij de sterke vrouw bent. Hoe is het voor Ferdy om.? Uh, want die zal zich natuurlijk ook... Nee, ik nee, ik wil ja, ja? toch iets zeggen. Ja? Uh, kijk, Ferdy heeft in de, van de tijd dat hij gevangen is geweest, heeft hij 6,5 jaar in, in een hokje gezeten waar hij echt nauwelijks daglicht binnenkwam. Hij komt, hij komt van het ene moment op het andere opeens in de, in de, in de buitenwereld. I, I, I, hij, wordt, hij wordt belaagd. Ik zie daar een, ik zie daar een, ik zie daar een geschokt en ontreddeld kind. Ja. Dat is ook zo. Okay. En die ervaring met die pers, die, die heeft hij nooit gehad. Ik ben, uh, ik ben een beetje door de wol geverfd langs mijn hand. Dus jij geeft hem nu steun? Uh, ja, ik heb, meer, ik heb gewoon meer ervaring met, uh, met, met, met, met, met, met vragen om gesprekken. En, en, en Ik heb zo vaker mensen op de stoep gehad. Uh, ja, ik heb daar zeker... Hij is een beetje een vreemde in de wereld uh, die hij... jij moet hoelen. Uh, ik heb gewoon meer ervaring op dat gebied. Maar ik denk niet dat hij dat gaat leren ook. Omdat hij helemaal niet wil praten met de pers eigenlijk. Uh, als hij heel erg onder vuur ligt, ben ik, dan spreek ik sowieso... Wat doe je zelf eigenlijk... Jullie zijn, zo, jullie zijn ook, jullie zitten ook allemaal te gelen op, op, op primeurs. Het is toch zo? Ik ook, hoor. En jij ook? Uh, maar wel beschaafd, en net lettertje. Hier op uh, de stoel staat een grote doos. Daar zit, de, daar zit het boek in. Ja. <laughs> ik moet helemaal lachen. Ik ben je er blij mee? Ik ben zo blij, hoor. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. oh. Ja, ik aar dat boek. Ik, ik, ik kus het. Er zitten nog een paar foutjes in, tot mijn... Het is een beetje snel gegaan allemaal. Het is zo, het is zo mooi. Zo. Ja, ik ben er zo blij mee, ja. Ik ben er heel blij mee, want ik heb er echt tegenaan zitten tekenen. Moet ik het doen? Kan ik het wel doen? Tegen, ook in mijn omgeving, niet iedereen er blij mee. Iedereen, voor mijn gevoel, toch over sommige mensen heen gewalst. En nu het al ligt, denk ik, oh, ik ben zo blij mee. Ja. Het ligt over een week in de boekwinkel? Uh, ja, en dan staat het op eigen benen. Ja, en dan hoop je dat het verdwijnt. Ik hoop het ook voor jou. Verdwijnt? Vreed, ik vrees nou dat de aandacht weg hebt, het boek zijn leven gaat leiden. Nou ja, leiden. Dat zijn twee verschillende dingen. Wat, wat, wat hier nu gebeurt, was dat Verdi uh, dat opeens verlof kreeg... en dat het uh, boek, op het moment dat het boek uh, bijna uitkwam... Dat, uh, dat heeft niemand kunnen voorzien. Dat, uh, dat was gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat, nee, dat iedereen wist ook dat hij verlof kreeg. Ja, dat, uh, dat, uh, ja maar dat, kun je, dat hadden we twintig jaar of twa twaalf jaar geleden ook kunnen bedenken... dat hij rond deze tijd verlof kreeg. Uh, ja, dat is zo. Maar als het alles volgens het boekje was gegaan... dan had hij al in februari een halve op kamp gezeten. Maar ja. hij is toch een VIP in negatieve zin. Ja. En uh, hij, uh, bij hem gaan de dingen nooit volgens het boekje. Ja. Dan moet er moet altijd toch nog een, iemand die hoger is... even beoordelen of, het wel, of dingen wel of niet kunnen. Ja. Nou, hij wordt, uh, dat vind ik een beetje ironisch van alles. Uh, als ik die oude psychiatrische rapporten lees. Dat hij altijd behoefte heeft gehad aan aandacht... en dat hij weer gewoon moet worden. Hij heeft geleerd inderdaad om gewoon te worden... Maar het wordt hem niet gegund om gewoon te zijn. Ja. Dat is ironisch, vind ik. Ja. Hij wordt bijzonder gemaakt, nu. Ja, echt gek is het ook niet. Nee, het is te begrijpen omdat, ja. omdat voor de meeste mensen... Uh, een, een, een, een, een, een, een niet te begrijpen misdaad is gepleegd. Ja. Uh, 13, 14 mei uh, 1987. Uh, die mensen leven gewoon door... En opeens komt, er gebeurt er weer iets en uh, ze hebben die, die hele fase hebben ze overgeslagen. Voor mij ligt het natuurlijk heel anders. Ja. Ik ben dag en nacht jaar en jaar uit mee bezig geweest. Ja. En dat geldt voor onze kinderen en voor mijn naasten en vrienden en bekenden en geliefden geldt dat ook. Ja, een natuurramp die... Want ja. daar hadden we een natuurramp die ja. ja toch wel zo desastreus is dat die... Ja, niets meer, dit kan nooit meer echt goed komen Of, nee, zeg ik, zeg ik verkeerd, denk ja, ik, hè? Ja, zeg ik verkeerd, ja. ja ik ben daar te ja. optimistisch voor. Ja. ja ik ben aardig optimist. Ja. Heel veel sterkte. Nee, dank je. <lacht> U hoorde Max Sipkus in gesprek met Els Hupkes, dat was in 2000... naar aanleiding van het verschijnen van haar boek in die tijd. Het is vandaag 6 april. In 1988 was dat de dag waarop Verdi E. gearresteerd werd... voor de ontvoering van en de moord op Gerrit Jan Heijn. In een briefwisseling van Ferdie E. met de weduwe van Gerrit Jan... heeft zij laten weten de ontvoerder en moordenaar van haar man vergeven te hebben. Na 13 jaar detentie kwam hij vrij. De dramatische gebeurtenissen blijken echter nog niet voorbij. In 2009 verongelukte Ferdie E. Die inmiddels door het leven ging als Paul en met zijn vrouw Els Hupkes... dus in de Achterhoek woonde. We gaan heel even naar de berichtgeving van 3 augustus 2009. Radio 1-journaal. Govert van Brakel. Goedenavond. Maandag 3 augustus. Het nieuwsoverzicht. Ferdy E. is omgekomen bij een verkeersongeluk. Hij stak vandaag met zijn fiets de weg over in het Gelderse dorpje Voorden... en keek daarbij niet goed uit. Een graafmachine kon hem niet meer ontwijken. Ferdy E. was de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn. Ferdy E. werd 66 jaar. Al dus Govert van Brakel in augustus 2009... naar aanleiding van het ongeluk van Ferdi Ede... ontvoerder en moordenaar dus van Gerrit Jan Heijn. Door het ongeluk wordt Nederland weer herinnerd... aan de gebeurtenissen van inmiddels 25 jaar geleden. Villa WPRO besteedde er een dag na het ongeluk aandacht aan... en sprak met diezelfde Max Sipkes die we eerder hoorden... over de wijze waarop de pers destijds met deze situatie omging. Vandaag, 7 april 1988, is dus op dramatische wijze... een eind gekomen aan de ontvoering van Ahol-topman Gerrit Jan Heijn. Gisteravond is in de bossen van het Gelderse Renkum... het stoffelijk overschot van de heer Heijn gevonden. Hij was met een schot door het hoofd om het leven gebracht. Daarmee komt een definitief einde aan de langste ontvoeringszaak in Nederland. Ja, Verdie E. gaan we het natuurlijk over hebben. Gisteren bij een verkeersongeluk overleden. Onvergeerd door een, uh, een graafmachine... En in die periode, in 1988, uh, lagen rond het huis van Verdi E de struiken vol journalisten. Nou, ongelooflijk. Max Sipkes, jij ja, was er toen bij voor ja. de PPRO eigenlijk? Of nou, hij lag niet in de tuin hoor. niet, lag niet in die ik tuin? lag niet in de tuin. Uh, hoe, uh, hoe kwam je daar terecht dan? Uh, hij ochtends heel vroeg, ik dacht om een uur of vier of vijf, uh, kwam de politie aan, aan huis bij Verdi E. Uh, toen is hij natuurlijk opgepakt, maar ook de familie en een vriend... En toen ben ik in de loop van de ochtend gebeld door een advocaat... die ik via de VPRO kende. En die zei, we hebben je hulp nodig. En toen, wat bleek, die familie zat bij hem in zijn kantoor. En hij werd helemaal stapelgek van de pers. Want de familie was dus eigenlijk, terwijl de, het journaal in de struiken lag... Ja. was de familie gevlucht naar het advocatenkantoor. Vergeef ja. ik het goed? Nou, zij konden niet meer terug naar huis. Meer He, terug ze, zijn, ze zijn van hun bed gelicht, mee naar het politiebureau verhoord. Bleek niks aan de hand. Ja. Maar ze konden niet meer terug naar huis, wat thuis... Het was echt veel pers, hoor. En een... een, een ja, raven. Misschien eerst even om een beeld te krijgen hoeveel pers er was. Gaan we ook nog even... Trouwens dat fragment dat we net hoorden was een nieuwsbericht... uit Caro uitzending echo Echo-middag-uitzending van 7 april 1988. We gaan nu een ander uh, fragment horen. Volgens mij ook uit uh, de KRO, dezelfde Caro uitzending Even luisteren. In de Martin Luther Kingstraat in Landsmeer is het een drukte van belang. In deze straat woont de man die verdacht wordt van de moord op Gerrit Jan Heijn... Tientallen belangstellenden staan voor de woning van de verdachte. De buren links zijn gevlucht voor de journalisten. Ze wonen er pas vier maanden. Bij de buren, een paar huizen verder, die de verdachte nog nooit hebben gesproken... is het een komen en gaan van die journalisten. En de buurvrouw rechts, mevrouw Kup, die 17 jaar naast de verdachte heeft gewoond... heeft de telefoon er maar naast gelegd en de deur doet ze niet meer open. Cor had toch een kort gesprek met haar. Mevrouw Kup, u bent de buurvrouw van de Ja, die Cor, <laughs> 17 jaar... België journalist. Ja, want ze had de deur dicht en toch is hij, is hij binnengekomen. Blijkbaar ja. toch een voet tussen de deur gekregen in de tussentijd. Ja. ja wil je nog een klein stukje horen van ja. hoe dat gesprek ging? Laten ja. we even aanzetten. Staat hij nog open? Oh, nu, nu, nu moeten we zoeken naar plek. Nou, dan wil ik toch maar even door. Want het, het was op, op, het, het beeld, dus ook de buren op de vlucht. Mensen die de telefoon niet meer opnamen. En dus zat de familie Klem, kon niet meer naar huis... en die advo de advocaat van de familie belde jou. Ja, we kennen elkaar van de VPRO en hij had zoiets... hoe zal ik dit nu oplossen? Voor hen was hier wel duidelijk... die pers moet vooral uh, buiten boord blijven. Toen ben ik hier naar de VPRO gegaan, gelijk. Uh, ik, ik, ik, ik, ik geloof dat ik om twaalf uur werd gebeld. Dus direct naar Jan Haasbroek, onze hoofdredacteur gegaan. Zaak voorgelegd. En gevraagd of hij het goed vond dat ik naar huis ging... en dat ik dat ging regelen. In plaats van hierover te berichten? In plaats van hierover te berichten, ja. En wat kwam er dan tussen op de radio? Bij de VPRO? Ja? Niks. Niks? Nou ja, op een gegeven moment natuurlijk wel... Uh, als er eens een keer een persconferentie was... over, over wat Ferdie E. had bekend of niet, dan natuurlijk wel. En bijvoorbeeld die rechtszaak, daar heb ik ook verslag van gedaan. Maar over die verdere familie? Nee, daar hebben we niks over gemeld. En hoe, hoe ging dat dan? Wat, hoe ging het dus weer met de familie? Want die zat op het advocaatkantoor, ja. wat heb je gedaan? In Arlem Noord ergens. Nou ja, kijk, het... Uh... Wat hebben we gedaan? Ik heb gelijk woonruimte gezocht. Met de advocaat samen. Maar goed, dat was voor mij niet moeilijk. Mijn ouders hadden een groot huis. Daar was, er, was in ieder geval plek voor die nacht. En een dag later... He, dus daar zijn ze ook thuisgekomen en ingetrokken. Mm -hmm. in en er was ook echt helemaal niemand die dacht... dat ze bij de ouders van de journalist in huis zouden zitten. Want hoeveel mensen ging het om? Het ging om uh, vier mensen. Uh, en dat waren? Twee kinderen en een vriend... Ik weet niet meer helemaal precies of die rol van die vriend was. Maar... En een vrouw van Verdië neem ik aan. Ja. Ja. ja. Vier mensen. En die bracht je onder, uh, je zei het al eerder, in het huis van je ouders. En ja. bij je vriendin. En bij mijn vriendin. Die had een uh, flink appartement. Uh, vlak om de hoek daar. En toen is zij bij mij ingetrokken. Zodat ze daar... Ze hebben daar toch, denk ik, een week of zes, acht gezeten. Hoe groot was de verleiding in de tussentijd? Want je bent journalist. Om met ze te praten over wat er gebeurd was. Heb je dat gedaan? Nou, uh, ja... Uh, uh, ik, was, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Dus ik, uh, ik vond het best wel heel erg geweldig... dat ik daar zo dat allemaal kon zien. Ja. Maar ik zag ook hoe verschrikkelijk slecht die mensen aan toe waren. En ik kon heel goed tegen mezelf zeggen... en dat was Jan Haasbroek ook voorkomen met me eens... van, uh, wij hebben hier geen journalistieke taak... He, uh, moeten wij berichten dat die mensen er zo naar aan toe zijn? Nou, dat kunnen we wel vertellen op de radio. Mm -hmm. Maar om ze nou aan het woord te willen laten en dat soort dingen... Dat, en, en dat gedoe daar in die tuinen in Landsmeer, het is toch verschrikkelijk. En die gesprekjes met de buurvrouw waar we ja. er, uh, even... Uh, ja. Ik kan ik je, je, je, <lacht> je zeggen, ook, oh, gaan we toch even een stukje <lacht> van luisteren? Ja? Bent u verbaasd dat de verdachte uw buurman is? Heel verbaasd. Ik had nooit gedacht dat, zoiets, dat zoiets in staat is. Had ik had nooit gedacht van hem. Wat voor indruk had u van hem? Nou, het was wel een aardige man. Rustige, aardige man was het. Meer kan ik er niet van zeggen. Ja, u bent de buurvrouw al 17 jaar, dan weet je al iets meer. Ja. Wat voor indruk hij maakt. Nou, hoe moet ik hem nou beschrijven? En ook, hij kwam wel aardig over ook. En als ik bij uh, Albert Heijn was, of bij de Kruidenier... dan nam hij me altijd mee met de auto, want ik heb zelf geen auto... Dus dat vond ik ook wel erg vriendelijk van hem. Achter u hem tot zoiets in staat? Nee. Nee, Echt Echte toon 1988, zeg. Ja, en, en het, viel, het viel volgens mij de, de interviewer niet op dat, dat het nou weer net bij de Albert Heijn was dat ze die boodschappen ging doen, dat hij er uh, langs bracht. Ja. Top, maar goed, dat geheel zijn. En mevrouw de buurvrouw werd opeens een soort bekende Nederlander. Kijk, Cor was een goede journalist. Die, die ja. heeft zich daar ook niet lekker gevoeld. Bij dit soort klusjes, dat is echt niet voor gewone journalisten bedoeld. eigenlijk, En ook niet voor gewone luisteraars. Maar goed, dat is, dit is nu ook eigenlijk wel heel erg normaal geworden. Ja. ja. Als er nu, het nu zou gebeuren, zouden er nog veel meer journalisten komen. Ja. Want in, in die tijd was dit, dit beheerst het nieuws volledig. volledig. Eigenlijk al maanden ja. daarvoor. Ja. Ja, het was, een, het was een soort explosie. Hè. Opeens, er was maandenlang, uh, iedere dag wel over bericht. En we hebben ook in die maanden alle knipsels, weet ik nog wel, bewaard van die tijd. En opeens kwam het nieuws gearresteerd. Ja. En toen werd eigenlijk, de politie had eigenlijk gelijk al door... dat die familie er verder niks mee te maken had. Maar je zei wel je bent heel erg nieuwsgierig. Je ja. had die familie zitten. Nee, maar dat je dan gewoon wel langs ging bij je ouders, bij je vriendinnen... om, ja, om met ze te praten. Ja, wat heb je met die informatie gedaan? Groot stuk van gemaakt, nog iets voor de radio, of helemaal uh, niks? Ik heb een, een jaar of acht later, denk ik, een interview gehouden voor de VPRO... Ook, toen haar boek van, van Els Hupkes, ja. toen ze haar boek uitbracht. Ja. Daar heb ik toen wel een gesprek over uh, uitgezonden. Maar weet je, je kijkt wel bij mensen in de keuken... en je ziet al hun narigheid. En dat wil ik natuurlijk ook allemaal zien, omdat ik ontzettend nieuwsgierig ben. Maar uh, nou, wij hadden toen duidelijk zoiets van... hoeft het nog niet per se voor op de radio. Nee. Toch had je groot, eigenlijk heel groot nieuws te pakken. Ja, ja nou, groot nieuws. Een, een soort van... Heel persoonlijk nieuws. Ja, heel persoonlijk nieuws. Ja. Ja. Waar al die journalisten achter... Uh, ja, achter maar zouden. waarom? Wat wilden ze weten? Van Wat wil je weten van familie als vast is komen te staan... dat die het niet hebben ja. geweten? En hoe kijk je? W wat zo sterk. <lacht> ik, dit... nou, <lacht> nee, nee, nee, nee. ik vind het gek nou. Nee, nee, nee. Ik vind het eigenlijk heel erg normaal. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je in een soort van spagaat zit op zo'n moment. Ja, nou ja, nee. nee. Uh, uh. Als, als ik me goed herinner, was het Jan Haasbroek... die duidelijk nou, zei van, jongens, dit is een nuttige invulling... van onze journalistieke taak. Ja. We pers buiten de deur houden. Ja, want dat, uh, je hebt ons een mail geschreven... Uh, waarin je naar het uh, uit hebt gelegd wat er gebeurd is ongeveer. En dat viel me ook het meest op. Je, hebt, uh, je schreef erin... ik ben altijd heel tevreden geweest over onze journalistieke aanpak. Ja. Maar wat was eigenlijk <laughs> journalistiek aan die aanpak? Om, om, om gewoon niet te berichten? Nou, nee, nee. kijk, een journalist moet altijd de afweging maken... is dit de moeite waard ja. om te vertellen? Moeten mijn luisteraars of mijn leven... Moeten dit nou die dit nou weten, ja. moet ik het ze wel vertellen? En bij de VPRO, zeker in die tijd, waar volgens mij nog wel enigszins. Bestaat het idee dat het inderdaad ook echt de moeite moet zijn om het uit te ja. zenden of te vertellen. Ik, wist, ik, ik was hier echt van, van, van volkomen bij van alles op de hoogte. Mm -hmm. En ik heb me steeds kunnen vertellen, ja, het is geen, het hoeft niet op de radio. Nee. Maar je ging verder, als ik het goed heb begrepen... ben je ook zelf een soort van woordvoerder van die familie eventjes geweest. Ja. Was dat toen al, toen al bekend was dat ze bij jou ondergedoken waren? Nee, nee dat is nooit bekend geworden. Dat is nooit bekend geworden? Nee. En vonden, was het dan niet een beetje raar dat jij dan voor ze ging spreken? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Kijk, het kwam allemaal binnen bij het advocatenkantoor, hè, secretaresse. Oh. En um, de... de, de, de een heleboel mensen. Ik heb hier Paul Witteman een lijn gehad. Ik, ik denk dat het toen Barend de Witteman was, of zo, in die periode. En dat waren mensen die echt... Die, die kunnen veel druk op je zetten, hoor. Uh -huh. van, van, We willen ze spreken, we willen er geld voor betalen... we willen dit beloven, we willen zus beloven. Uh, maar dat hebben we altijd weten tegen te houden. Was het niet ook een beetje, want je bent uiteindelijk uh, in, in plaats van objectieve journalist op afstand, word je bijna partij of in ieder geval hard betrokken, en zie je hoe het vanaf de andere kant. Ja, maar dat mag je toch een journalist zijn. Ja. Het is misschien ergens ook wel goed hè, dat je erover nadenkt wat je mensen eventueel bij mensen aanricht ja. als je over ze verslaat. Je uh, ook nu, kijk, je had toen veel journalisten, je hebt er nou nog veel meer, maar het blijft eigenlijk in, in druk hetzelfde. Zo'n hele straat daar in Lansmeer, komt op zijn kop te staan. En al die mensen uh, ja, komen daar eigenlijk heel onschuldig om de hoek kijken. Ik, ik vond het toen al buiten proportioneel. Hoor. En je hebt contact gehouden hè, met de, ja. de, de, de vrouw van uh, Verdier. Nou, niet heel vaak, maar vorig jaar was ze uh, bij de uitvaart van mijn moeder. Mm -hmm. Vond ik wel mooi dat ze hem uit het oosten van het land kwam. Omdat ze toch een week of acht heeft gezeten. Mijn moeder heeft zich natuurlijk helemaal ontfermd over dat gezin. Heb je er nu nog gesproken eigenlijk? Nee, ik heb net een nummer opgezocht. Het is natuurlijk toch altijd moeilijk om iemand te bellen... waar de partner net van is overleden. Vooral omdat ik er nu er... waarschijnlijk ook allemaal pers achteraan zit. Dat weet ik niet. Ik, weet ik niet. Ik, nu je het zo zegt, vind ik inderdaad... dat ik er gewoon inderdaad echt maar even moet gaan bellen zo. Uh, toch wel? Juist omdat ja. die pers achteraan zit. Nou ja, stel maar goed. Ik wil ook wel duidelijk maken dat ik heel erg eigenlijk met ze meeleef. Ja. Het is... Het is, het is ja, weer een enorme klap in dat gezin... waarvan ik toen ik er vorig jaar sprak... had ik het idee van... hé, hey, die twee die zijn met elkaar weer een leven aan het maken. Ze, ze, ze, ze, ze sprak ook heel erg aardig over Paul, zoals die tegenwoordig ja, heet. zijn nieuwe naam. Zijn nieuwe naam. En ze noemde hem ook, ook Paul. Omdat je contact met haar af en toe nog had. Heb jij hem eigenlijk ooit wel eens ontmoet? Nee, ik ben wel eens een keer uitgenodigd... op momenten dat ze samen waren. Het is er nooit van gekomen. Niet expres, niet hoor. Maar uh, weet je, hij... Uh, of binnen een half jaar nadat hij uh, gearresteerd werd... is hij veroordeeld en heeft hij een hele lange straf gehad. En ik had zoiets, en ik neem het aan eigenlijk elk normaal mens... Van, nou ja, die man die zit zijn straf uit en die moet zijn leven maar weer zien te redden. Ja, en dat heeft hij gedaan dus tot gisteren. Ja. Dank. Jair Stijn in gesprek met Max Sipkus in Villa Vepiroa 2009. Aanleiding om toen uh, opnieuw aandacht te besteden aan de ontvoering van en de moord op Gerrit-Jan Heijn... dat was het verongelukken van de dader Ferdi E. in augustus 2009. Het is vandaag 6 april en dat was in 1988 de datum waarop Ferdi E. werd gearresteerd. Hij bekende Gerrit-Jan Heijn ontvoerd en vermoord te hebben. Met dit gesprek ronden we de compilatie van de radiomateriaal... met betrekking tot die dramatische gebeurtenissen af De bijdragen. Die waren van de NOS, de AFRO, de ANP en de VPRO. Het was weer een bijzondere nachtje hier bij VPRO's Woord op Radio 1. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina, facebook.com woord.nl. En via diezelfde pagina zou u, wanneer u daar behoefte aan heeft... zich ook kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van onze nachten. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar woord.vpro.nl... of u stuurt een kaartje. Naar de VPRO, postbus 11, 1200 JC in Hilversum. En je kunt ook luisteren via diezelfde Facebookpagina. Uh, wanneer je vannacht iets gemist hebt. Woord wordt gemaakt door Maioke Roorda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strengholt en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek was in handen van Ewald van Tienen. Presentatie Nora Romanesco. En zometeen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Fijn weekend toegewenst en tot volgende week. Dag!